Een hoorspel in zes delen door Val Gilgood. Vertaling Alfred Pleiten. Regie Dick van Putten. Eerste deel: Twee zilveren kandelaars. Jij vroeg thuis? Is er iets? De bank is nog steeds geopend, mijn engel. En dat is meer dan je van de meeste openbare diensten kunt zeggen. Hoewel, het was doodstil vandaag. Ben je daarom al naar huis gegaan? Ik was nieuwsgierig wat de dokter gezegd heeft. Hij is toch wel geweest? Ja, hij is geweest. En? Ik zal weer gauw beter zijn. Dat wist ik wel. Tenminste, dat had ik natuurlijk wel gedacht. Maar wanneer denkt hij dat je weer kunt reizen... Over een dag of tien, dacht hij. Oh. Waar wil je dan naartoe? Over een dag of tien. De hemel mag het weten. Simon, wat wil je daarmee zeggen? Dat ik het zelf echt ook niet meer weet. Het toestand is verdraaid beroerd, Maria. Die studenten hebben weer gedemonstreerd. Er is gevochten. Die arme kinderen. Die arme idioten bedoel je zeker? Ze denken dat zij de politieke wijsheid in pacht hebben. Alleen omdat ze jong zijn. Maar waarom kunnen ze zich niet een beetje plooitwaarder opstellen? Dat is helemaal niets voor jou, Simon. Neem niet kwalijk, maar ik maak me werkelijk diep bezorgd. Waarom zo opeens, lieverd? Omdat zeker de helft van de regering het hoofd kwijt schijnt te zijn. En daarom kun je bijna op je vingers uitrekenen wat de volgende stap zal zijn. Dat extreem links de hulp van de Russen weer zal inroepen. Met als gevolg Russische tanks in de straten... ...en een geheime politie bij ons allemaal op bezoek. Ook bij ons? Liefste schat, ik ben directeur van een internationale bank... ...waarvan het hoofdkantoor gevestigd is in Londen. Wat doe je? We hebben het er vaak genoeg over gehad, Maria. We wisten dat er vroeg of laat een moment zou komen... ...waarop het voor ons het veiligste zou zijn om naar Engeland uit te wijken. Nog niet eens zozeer voor ons beiden dan... voor hem. En... Ja, en... Wanneer de Russen terugkomen zijn ze voorlopig niet weg... Je vindt dus dat we nu moesten gaan? Ja. Dat kunnen we niet. Ik kan niet, dat is waar. Maar jij kunt met hem gaan. Dan kom ik wat later jullie achterna. Wat dacht je dat ik zonder jou zou gaan? Er zal niets anders op zitten, Simon. Je kunt een kind van acht moeilijk dwars door half Europa naar Engeland sturen. Trouwens, stel dat je wel blijft en er overkomt jou iets. Wat moet er dan van N terechtkomen? En van mij ook, wat dat betreft. Ik denk er eenvoudig niet aan. Je zult wel moeten, vrees ik. Alleen omdat ik zo stom ben geweest... om juist op dit ogenblik ziek te worden... Stom! Oh, stil, lieverd. Je moet onmiddellijk alle noodzakelijke maatregelen treffen... en morgenochtend met hen gaan. Nee, liefst vanavond nog, als dat mogelijk is. De bank zal je toch zeker wel helpen? Daar weten ze wat mijn plannen waren. En de president-directeur in Londen is een oude vriend van je. Ja. Ja, en zijn broer is verbonden aan de Britse ambassade. Je weet wel, Robert Grantley... Je hebt hem eens ontmoet op een ontvangst bij de Dix, weet je wel? Ja, ja, ik herinner het me. Een aardige man die een beetje henkte met, met een grote snor. Ja, ja. Ik ga onmiddellijk naar hem toe. Wanneer hij ons wil helpen... Oh, daar ben ik van overtuigd. Dan zal ik intussen met Anne praten... en zorgen dat jullie koffers gepakt worden. Als Granty een, een oogje in het zeil wil houden wat jou betreft... dan zou ik het volgende kunnen doen. Mm -hmm. Dan zou ik Anne naar Londen kunnen brengen... En en jou over een dag of tien weer komen afhalen aan de grens? Ja. En daar zou Brentley je dan heen kunnen brengen? Of een van onze andere vrienden. Karel Bamberg of Maurice Sebsch? Die heb ik alle twee jaar de hele tijd niet meer gezien. Dat is te fijner, zullen ze het vinden, jou weer eens te zien. Sinds Karel die antiek handel begonnen is, schijnt hij nergens anders meer tijd voor te hebben. En Maurice's politieke ontwikkeling staat me echt niet zo aan. Schat... Jullie zijn samen op het gymnasium geweest. Je kunt het toch altijd proberen? Maar ik kan jou toch niet hier alleen laten? Oh, lieveling, ik ben hier niet alleen. De oude Catharina is er en het andere personeel. En iedere dag de dokter. En de telefoon, de radio. Voor slot voor rekening is het maar voor een paar dagen. Kijk nou maar niet zo boos. Geef me liever een zoen en beloof me dat je zult gaan. We moeten aan en denken in de eerste plaats. Wist Behalve het personeel, maar iemand die voor je kan zorgen. Schat, we leven in 1956 en niet in de donkere middeleeuwen. Jij hebt nog nooit onder Russische bezetting geleefd, ik wel. Wanneer die iemand zoeken, schat, dan is dat jou en niet mij. Goed, ik ga eerst naar Grantley en dan naar Maurice. En Kyle? Als ik Maurice niet kan vinden. Zul je voorzichtig zijn op straat? Natuurlijk. Ik zal voldoende geld voor jou achterlaten. En ik beschik over een saldo in Londen. Dat is dus afgesproken. Voordat je weggaat, wil je Catherine nog even vragen of ze Anne hier wil brengen. Ja. Mr. Simon Hunyadi. Ja? Ik ben Hilde Grant, de secretaresse van Mr. Grantley. Waar is Mr. Grantley? En mijn vrouw? Het is hier een beetje moeilijk praten, Mr. Hunyadi. Kunnen we niet beter even naar de wachtkamer gaan? Goed, goed. Wat is er aan de hand, Miss Grant? Is mijn vrouw. Mr. Grantly kon zelf onmogelijk komen. U begrijpt dat het de laatste dagen waanzinnig druk is geweest op de ambassade. met al die onlusten in de hoofdstad. Maar waar is mijn vrouw? Die kon niet komen. Was ze nog te ziek om te reizen? Is er toestand achteruit gegaan? Ik hoop van niet. Ik weet het niet. Wiet u dat niet? Wat is dan wat er met er gebeurd? Waarom gaat u niet even zitten, Mr. Honyadi? Dan zal ik proberen het u uit te leggen. Huh? Toen Mr. Grantly begreep dat hij onmogelijk naar de grens kon gaan... gaf hij mij opdracht om Mrs. Hoenja die op te halen en haar hier naartoe te brengen. Vanmorgen vroeg ben ik naar haar huis gegaan, maar daar was ze niet. Daar was zij niet? Helaas niet. Ik sprak een oude dienstmeid die me vertelde... dat Mrs. Hoenja die gisteravond alles in gereedheid had gebracht om te kunnen vertrekken. Maar om tien uur kreeg ze onverwacht bezoek van iemand die... Als ik het goed begrepen heb, een, een oude vriend van u was. Een zekere mister Maurice Seps. Seps, ja. En bedoelt u dat ze met Seps naar de grens is gegaan? Dat veronderstelde ik zelf ook eerst, maar... Maar wat? Mister Seps schijnt niet alleen te zijn geweest toen hij gisteravond kwam. Het was nogal moeilijk om uit haar verhaal wijs te worden. De schrik scheen er nog in de benen te zitten. Ze zei onder meer... Dat er militairen in Sepsgezelschap waren. En, en dat die Russisch spraken. mijn hemel. En Mr. Grantley heeft gedaan wat in zijn vermogen lag. Het was erg moeilijk om betrouwbare inlichtingen te krijgen... met al die straatgevechten en het ontbreken van een officiële regering. Nee. Toch is hij hierin geslaagd om langs allerlei omwegen... contact op te nemen met het hoofdkwartier van de Russen. Ik, ik vind het afschuwelijk om u dit te moeten vertellen, Mr. Hunyadi. Maar het schijnt dat de naam van uw vrouw voorkwam op een lijst van notoren anticommunistische elementen. Ze is gearresteerd en op transport gesteld naar Rusland. Hoe ja, is dat mogelijk? Ja, Mr. Granty heeft me opgedragen u te zeggen, ja, in het strikte vertrouwen natuurlijk, dat hij persoonlijk van mening is dat Mr. Seps uw vrouw heeft aangegeven. Mr. Seps schijnt een positie in de nieuwe communistische regering te krijgen. Mag ik Seps dat gedaan hebben? Gaat u terug naar Boedapest, Miss Glen? Ja. Dan ga ik met u mee. Ik zal de waarheid van Seps horen. Dan moet ik hem eigenhandig daarvoor werken. Ik vrees dat dat niet gaat. Wat bedoelt u, waarom niet? Ja, ik kan de grens weer over op mijn diplomatieke paspoort. Maar voor andere reizigers is de grens gesloten. Maar, maar, wat, wat moet ik dan doen? Ik zou terug gaan naar Engeland als ik u was, Mr. Hunyadi. Ik weet hoe afschuwelijk het voor u is, maar ik geloof niet dat er een andere mogelijkheid is. Mr. Grantly heeft me opgedragen u te zeggen dat hij volkomen met u meeleeft. <laughs> meeleeft. En u de verzekering te geven dat hij zijn uiterste best zal doen om alles in bed te ver... Goedemorgen, Mr. Keer. Kan ik iets voor u doen? Dat weet ik eigenlijk niet, Miss Dien. Is Mr. Hunter er al? Hij is precies om half tien op kantoor gekomen, zoals gewoonlijk. Natuurlijk, natuurlijk. In tegenstelling tot mijn gewoonte, vrees ik. Heeft hij niet gezegd dat hij me wilde spreken? Hij is vrijwel de hele morgen al in conferentie met uw vader en de andere directeuren van de bank. Ach ja, dat is waar ook. Vandaag is de maandelijkse directievergadering, is het niet? Inderdaad. Nou, dan zal hij wel andere dingen aan zijn hoofd hebben dan mij, vermoed ik. Waarschijnlijk. Ja, laten we dat dan maar hopen. Weet u wat voor dag het vandaag is, Miss Dean? De derde maart. Van welk jaar? 1966, hoezo? Vandaag is het een historische dag. In welk opzicht, Mr. Gale? Dat zal ik u vertellen. Ik heb mij vandaag verloofd. Vannacht om twee uur om precies te zijn. In een taxi. Mijn gelukwensen. <laughs> Dank u. Met Anne Hunter. Het is dus inderdaad een historische dag. Oh, met Miss Hunter. Dat is wat anders. Dat anders, Miss Dean? Dit is gewoon fantastisch, geweldig. Ik ga nu feestelijk lunchen om dat feit te vieren. Mocht Mr. Hunter naar me vragen in afloop van die vergadering... ...wilt u dan zeggen dat ik weer vroeg terug ben? Jawel, Mr. Keer. Kort en goed, zo staan de zaken wel, ouwe jongen. En ik doe hiermee een beroep op jou... ...om te fungeren als getuige bij onze bruiloft. Hetgeen waarschijnlijk betekent dat ik u nu een drankje moet aanbieden. <laughs> Je slaat de spijker precies op zijn kop. Een dubbele graag. Twee dubbele whisky en uh, niet teveel soda. Nou, ik zal je met alle genoegen bijstaan. Wanneer ik uh, tenminste in Londen ben. Hoezo? Nou oh, kijk, het zit er dik in dat ik naar Parijs moet voor een serie speciale artikelen en uh, televisieinterviews. Ja, ja, jullie journalisten komen toch maar overal, hè? Ja, en jij dan? Met een huwelijksreis in het vooruitzicht? Wie weet, ik hoop het. Waarom zeg je dat, Roger? Zijn er soms moeilijkheden? Ja, dat hoop ik juist yes, niet. Oh. Zeg, vertel me eens wat meer over. Ze ja, is beeldschone, hè. Een engel. Uh, uh, dat is dan voor kennisgeving aangenomen zullen we maar zeggen. Maar doe niet zo harteloos, Bill. Oh ja, ze is pas 18 geworden, hè. Ze oh, oh. hmm. is de dochter van een van vaders mededirecteur, Simon Hunter. En hij is met hem meegekomen uit Budapest... toen hij is uitgeweken verband met de Hongaarse opstand van 1956. Oh, ja. Hij was daar directeur van onze bank. Hij heette toen nog Hunyadi. Toen hij de Engelse nationaliteit kreeg, heeft hij zijn naam veranderd in Hunter. Anderhalf jaar geleden is hij in de hoofddirectie opgenomen. Ja, dat is echt een de financieel genie, Ja, ja. Maar hij heeft bepaalde bezwaren tegen jou. Bedoel je dat? Ja, dat? ja, kijk, dat weet ik nog juist niet, hè. Wist ik dat nog maar. En zo'n vanmorgen aan het ontbijt over onze verloving vertellen. Het <laughs> ontbijt. Hm. liefde, mensen houden dat ons soms vreemd. vreemdste ideeën op nacht. Hm. Ja, ik heb de hele morgen verwacht dat hij me bezig zou roepen. Ja, dat heeft hij niet gedaan? Nee, nee, hoor. Maar ik had vergeten dat vandaag de maandelijkse directievergadering was. Ja, ja goed. Waarom, ik... zou hij, waarom zou hij eigenlijk bezwaren hebben? Kunnen die vader en soms niet altijd het beste met elkaar vinden? Maar nee, het tegendeel. Hij is een van vaders oudste en beste vrienden. Oh ja, in dat geval. Dus. Maar ze, ze verdraait eigenaardige kerel, Bill. Maar het, het is misschien een beetje een antieke uitdrukking, maar hij is bijzonder indrukwekkend. Heel lang en mager, spierwit haar, hoewel hij hoogstens 60 is, mononkel. Ze spreekt zonder enig accent, ja, wanneer hij mensen spreekt. Ja. En ik geloof niet dat ik hem ooit heb zien glimlachen. Op kantoor is hij altijd geweldig geschikt tegen mij. maar... Bij... Ja, kijk, ik heb geen idee wat hij wat werkelijk over me denkt. Misschien is hij die diep in zijn hart gewoon verlegen... of anders koestert hij een uh, stilverdriet. Mm. Bij de Hongaarse opstand heeft hij Ernst's moeder verloren. Ach, ja. Ja, tien jaar geleden toen de Russische tanks binnen binnentrokken. Ja, ja. Is, uh, is ze doodgeschoten? Ja, zoiets, geloof ik. Mm. En zegt dat ze spoorlos verdwenen is. Ja, trieste geschiedenis. Ja, zegt hm. uh, het wel. Dus Zelfde recepten wel. Of je dat nou wel verstandig... Nou, ja. Maar misschien ben jij van plan om jezelf moed in te drinken voor je gesprek met hem vanmiddag Maar ik vond er wel dat je beter een beetje nuchter kunt blijven <laughs> Ik drink jou met gemak onder de tafel Iedere journalist oh. overigens hoor. Ik weet precies hoeveel jij naar binnen kunt wijken uh. je. Maar je dient er ook rekening mee te houden dat je binnenkort een fatsoenlijk en degelijk huisvader kunt nou, worden Nou zeg <laughs> Maar ja, als je met alle geweld blijft Hallo miss Dean Gaat u maar meteen naar binnen, Mr. Gale. Mr. Hunter, verwacht u. De vraag is wat ik van hem te verwachten heb. Pardon? In, in wat voor bui was hij na die directievergadering een beetje draaglijk? Zoals altijd, zou ik zeggen. Mm -hmm. U laat zich niet uithoren, hè, Miss Dean? Ik ken mijn taak, Mr. Gale. Dat blijkt, ja. Ah, ben je daar, Roger? Kom binnen. En ga zitten. Dank u, Mr. Hunter. Sigaretje? Uh, graag, dank u wel. Zo. So. Anne heeft me het grote nieuws verteld. Oh, ik, uh, ik hoop dat u het niet erg vindt dat... Uh... Beste kerel, ik ben er bijzonder blij om. Je zult waarschijnlijk wel weten dat Anne mijn oogappel is, maar... Ik heb altijd geweten dat dit eens zou gebeuren. En dan zie ik haar beslist het allerliefst getrouwd met iemand als jij. Dat is erg vriendelijk van u, sir. U hebt waarschijnlijk geen idee hoeveel ik aan jouw vader te danken heb. Hij heeft het me mogelijk gemaakt om een nieuw bestaan op te bouwen. Soms heb ik het gevoel dat ik in de tijd dankzij hem mijn verstand niet verloren heb. Maar daar wilde ik het nou niet over hebben. Wat en, en jou betreft. Ik hou heel erg veel van haar, sir. En, en ik beloof u dat ik altijd voor haar zal zorgen. Daar ben ik van overtuigd. Ze heeft recht op meer dan ik er ooit gegeven heb, Roger. Ze heeft het niet gemakkelijk gehad. Opgevoed in een vreemd land, als enig kind, zonder moeder. Dat weet ik, sir. En heeft me alles verteld. Maar uh, ook daar wil ik het niet verder over hebben. Ik wilde alleen maar dat ik het zelf allemaal kon vergeten. Enfin. Jullie willen waarschijnlijk zo gauw mogelijk trouwen. <laughs> Zou u dat ook niet willen in mijn plaats? <laughs> Natuurlijk. Zullen we dan zeggen. Over uh, twee maanden. Geweldig, sir. Mijn zegen hebben jullie natuurlijk. Hadden jullie misschien ook al een uh, huwelijkscadeau in jullie hoofd? Oh, nee. Nee, echt niet. Uh, wat zou jullie zeggen van uh, twee weken naar Venetië... bij wijze van huwelijksreis? Mr. Hunter, ben je er al eens geweest? Nee. Dan staat je een unieke verrassing te wachten. De directeur van een van de grote hotels daar is een oude vriend van me. Ik zal hem vragen om jullie zoveel mogelijk te verwennen. En uh, als ik je nog een voorstel mag doen... Blijf dan op de terugreis. Nog een paar dagjes in Parijs. Ik vind het een fantastisch, royaal aanbod van u, sir. Nonsense. Ik ben veel te blij dat ik dit kan doen. Ik ken Venetië goed. Ik ben er zelf ook op mijn huwelijksreis naartoe geweest. Ah, ja. Hier. Ja. Ik hoef mijn ogen maar dicht te doen... en ik zie de zon opgaan boven de lagune. En de poezen in de warme zon... op al die pleintjes zitten soezen. En ik hm. hoor weer de schorre kreten van de gondoliers... Hm. bij het naderen van de hoeken van al die kanalen. Ja, ik ben er erg gelukkig geweest... Ik hoop dat jullie dat ook zullen zijn Zoals u het beschrijft kan het haast niet anders Ik hoop het Ik zou je alleen willen vragen om één ding voor mij te willen doen wanneer jullie daar zijn Natuurlijk, zegt u het maar nou, en vlak achter de San Marco is een, een hoge brug over een van de kanalen Thuis heb ik nog een kaart van Venetië, daar kan ik je precies op wijzen Vlak bij die brug is een antiek zaak Althans vroeger hmm. De eigenaar was een vriend van mij ik hoop tenminste dat hij nog de eigenaar is. Hij heet Karl Bamberg. Ik zal het even voor je opschrijven. Oh, nee, nee, dat onthoud, dat onthoud ik wel, sir. Ik kan je die zaak warm aanbevelen. Je zult er hoogstwaarschijnlijk wel iets moois voor Anne kunnen vinden... bij wijze van aandenken aan jullie eerste bezoek samen aan Venetië. Karl Bamberg is niet alleen een eerste klas zakenman... maar hij had ook altijd een uitstekende smaak. Ik weet niet hoe ik u moet bedanken, sir. Maak Anne gelukkig. Dat is het enige wat ik van je vraag... Nou, en dan zou ik de rest van de middag maar vrijnemen. Ik denk dat Anne je wel graag wil zien. En ik haar... Maar ja, vindt u wel dat... Ik de... heb het met je vader besproken, Roger. We oh. ja. waren het erover eens dat de bank het waarschijnlijk wel zal overleven als, als jij er een middag niet bent. Ja. Ja. Vraag misdien of ze nog even wil komen, wil ja? je? Nou, zeg nou zelf, Anne. Hij had gewoon niet aardiger kunnen zijn. Nee. Dat klinkt alsof je me eigenlijk niet gelooft. Onzin, schat. Ja, toch klink je niet zo blij en opgewekt als ik had verwacht de omstandigheden in aanmerking genomen. Of voel je er niet zoveel voor om naar Venetië te gaan, is dat het? Oh ja, ik verlang er al jaren naar om eens een bezoek aan Venetië te brengen. Nou dan, schat. Ja, maar vader wilde er nog nooit mee naartoe nemen. Wanneer ik erover begon, maakte hij altijd meteen een eind aan het gesprek. Ik vind het beroerd om hierover te praten, Anne, maar... Misschien was hij bang dat Venetië een oude wonden in hem zou openrijden... gezien het feit dat je moeder en hij daar hun huwelijksreis heen hebben gemaakt. Hmm. Waarschijnlijk heb je gelijk. Weet je dat hij praktisch nooit met mij over haar gesproken heeft? Alleen om mij haar aan te herinneren wanneer het haar verjaardag was. Alsof dat ooit nodig was. En toch ben ik ervan overtuigd dat hij dol veel van haar gehouden heeft. Misschien te veel om over haar te kunnen praten. Hmm. Hij is altijd geweldig lief voor me geweest. En ik ken ook echt niemand die zo zachtmoedig is. <laughs> nou, dat is nou niet bepaalde reputatie die hij in de bankwereld gebiedt. Neem dat van mij aan. Ja, maar toch ben ik mijn hele leven, zolang als ik me dat kan herinneren... altijd een beetje bang voor hem geweest. Bang? Jij? Hm. Ja, niet zozeer voor hem persoonlijk. Dan wel voor iets wat hij diep in zijn binnenste voorborgen schijnt te houden, Roger. Iets... iets afschuwelijks. Ik geloof echt niet meer dat dat een stilverdheter moeder is. Niet na al die jaren, Roger. Oh, wat klink je nu opeens cynisch. Hm? Oh, na tien jaar zou je mij ook vergeten. Dat, dat, dat, dat mag je niet zeggen. Zelfs niet als een grapje. <grijg> Sorry, ik zal het niet meer doen. Maar aan de andere kant is het waar dat vader sinds onze komst in Engeland... geen enkele vrouw ooit meer met een blik heeft waardig gekeurd. Voor zover ik weet tenminste. Ik heb altijd het gevoel dat hij eigenlijk niemand een blik waardig keurt... Alsof hij gewoon door de mensen heen kijkt, hè? Ja, daar heb je volkomen gelijk in. Alsof zijn hele wereld zich binnen in hem zelf afspeelt. Ja, hij heeft dat... dat volkomen onafhankelijke. Wat katten soms ook kunnen hebben? Alsof die, ja, alsof die ergens voor op de loer ligt. Nou, kom, kom, kom, kom, en... vind je dit nu het juiste ogenblik... om ons allerlei verzinsels en muizenissen in ons hoofd te halen, hè? Hm? Wij moeten een heleboel dingen regelen en in orde maken. Zeg, weet je wie ik gevraagd heb om te fungeren als getuige? Bill Summers. Die zou heel reus oh, ik hoop het. Waarom heb ik hem nog nooit ontmoet, Roger? Nou, omdat hij praktisch altijd tussen de wielen zit. Je weet wat voor leven die klanten jongens leiden. Mm -hmm. Ik heb hem natuurlijk wel eens op de tv gezien. In interviews en zo. Hoe oh, is hij ziet er aardig uit. En hij is daarbij door en door betrouwbaar. Hetgeen uniek genoeg mag worden voor dat soort jongens. Ja, ik hoop alleen dat hij niet al naar Parijs moet voor ons huwelen. Want. Ik heb echt een betrouwbare figuur als Bill nodig, om mij daarbij te steunen. En ik dan? Nou, nou, no, no. ik dacht in dit verband alleen aan de zakelijke kant van de plechtigheid. Enfin, <laughs> mocht Bill inderdaad eerder naar Parijs moeten? Nou ja, dan kunnen we hem altijd nog gaan opzoeken aan het slot van onze huwelijksreis, hè, op de terugreis. Oh, denk je dat je dan al genoeg van me hebt? Schatje, jij bent het liefste wezen wat ik ken, maar je kunt ongelooflijk kapper doen. <laughs> <laughs> dus het haakjes, herinner jij je een zekere Bamberg? Bamberg? Karel Bamberg, een oude vriend van je vader. Heeft een antiek zaak in Venetië. Ja, die naam komt ergens bekend voor. Maar nee, ik zou echt niet weten waarvan. Ja, je vader zei dat we daar voor alles moesten gaan kijken. Nou, dat moesten we dan hmm. maar doen. Vind jij antiek ook zo toepasselijk voor een huwelijksreis, lief? Hmm, daar <laughs> kan ik uit eigen ervaring geen oordeel over vellen. Maar je vader is scheen nogal opgebrand, dus heb ik het maar beloofd. Uh, help me eventueel herinneren, wil je? Ja, laten we nu maar eens gauw de definitieve datum voor de grote plechtigheid vaststellen en een lijst opstellen van de mensen die we moeten uitnodigen. Uh, wordt het voor jou geen tijd om je te zeggen wel? Alles missen we ons vervolgen. Ja, ja, je hebt gelijk. Ja, nou, Dames en heren. Dames en heren. Dames en heren. Mag ik, mag ik één ogenblik uw aandacht? Nou. Ja, Neemt u mij vooral niet kwalijk dat ik uw alle feestvreugde nu onderbreek? Uh, persoonlijk ben ik van mening dat Mr. Hunter de vader van de bruid nu tot u zou moeten spreken. Maar hij heeft dat met klem geweigerd. En dus is het wederom de getuige... die het vuile werk voor de zoveelste maal moet doen. Dames en heren. Dames en heren, ik verzoek u allen nu... het glas te willen heffen op de gezondheid... en vooral het geluk... van Anne en Roger Gale. Twee van de aardigste mensen die u en ik hebben. Ja, nou. Voor zover... Voor zover ik het kan beoordelen, is de getuige de enige figuur op een huwelijksreceptie... waarvan men mag aannemen dat hij in het volle bezit van zijn verstandelijke vermogens is geplicht. Oh. De, de, gasten, de gasten plegen meestal ten diepste verloerd, hooggelijk opgewonden of niet volkomen nuchter meer te zijn. No. Oh. En wat nu de beide hoofdpersonen betreft... Hun gelukzaligheid wordt alleen maar overtroffen door hun persoonlijke moed. Ook die beide eigenschappen mogen abnormaal worden. De getuige daarentegen dient niet alleen punctueel te zijn... maar ook zo bovenmatig beminnelijk... dat hij zelf, dat hij zelf op de meest omzinnige vragen vriendelijk antwoord weet te geven. En daarbij dan ook nog zo karaktervast dat hij in staat is om iedere alcoholische versnapering af te slaan. Oh. Totdat het bruidspaar veilig op de huwelijksreis vertrokken is. Ja. Ja. Nou nu, nou nu mijn dames en heren, deze getuige hier heeft al deze taken naar zijn beste vermogen proberen ja. Ja. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Ik dank u bijzonder hartelijk. En uh, Ziet het einde daarvan nu met des te meer opluchting tegemoet, uh, waar hij zelf op het punt staat, dit landen. Ben je gelukkig, en? Mm. Dat is vragen naar de bekende weg, schat. Mm. Ik vind het een schat van een pleintje. Veel leuker dan dat voor de San Marco. Mm, en de cognac kost hier nog geen derde van de prijs daar. Oh, Roger. Mm. Soms denk ik dat als dat je een rekenmachine hebt in plaats van een huid. Ja, wat wil je dan? Hm? Dat ik ging zitten zwijmelen over de heerlijke zonneschijn... of ja. over de katten en de kinderen. Daar ben ik desnoods nog toe bereid. Oh, maar niet over dat standbeeld daar van die vent met die baard en die hoge hoed op. Ik vind schattig uit zo. Nou, hij ziet er belachelijk uit. Zelfs de duiven hebben het door. Waarom zou dat standbeeld er eigenlijk staan? Ik denk dat het een of ander held uit het Risorgimento is. Uit het wat? Oh, nou, dat moet je maar niet <laughs> vragen. Dat, dat weet ik ook niet zo precies meer. Ik zal eens wat zeggen. Roger. Ja? Zie jij dat mannetje dat daar aan dat standbeeld staat te kijken? Die, die vent met die zonnebril, die reisgids en dat afgrijselijke hem. Ja? Ja, je gaat me toch niet vertellen dat het een verloren gewaand familielid van je is, hm? Nee. Maar ik heb hem al vaker gezien. Ook oh, hier in Venetië? Nee, in Londen. Ik weet het bijna zeker. Naar ik gehoord heb, schijnen er wel vaker mannetjes in Londen rond te lopen. Wees nou even serieus, schat. Serieus? Wat, wat is er dan? Dat weet ik juist niet. Je ziet er opeens een beetje geschrokken uit. Ja, dat ben ik ook. Maar nee, vertel het nog maar rustig, schatje. Ach. Klinkt misschien allemaal een beetje mal. Vertel het nou maar. Stel dat het inderdaad de zaal vent is. Wat deed hij dan toen in Londen? Vader bespioneren, dacht ik. Jouw vader? Ja. Ik weet niet of het je ooit is opgevallen, Roger. Maar ik pleeg mijn ogen goed de kosten te geven. Je bedoelt toch niet dat je een tikkeltje nieuwsgierig bent? Als je het hm? met alle geweld zo noemen wilt. Maar in ieder geval wel die één ding heel zeker. En dat is? Dat je mensen heus niet altijd alleen aan hun gezicht... of aan hun kleren hoeft te herkennen... Die kun je gemakkelijk genoeg veranderen. Nee, ze verraden zich meestal door bepaalde maniertjes... die ze zich hebben aangewend. Ja. Ik herinner me een van onze leraren... waar ik een gruwelijke hekel aan had. Die zat altijd met zijn linkerpink in de neus te buiten. Precies dat mm -hmm. soort dingen bedoel ik. Nou, kijk nou eens goed naar die man bij dat standbeeld. Mm -hmm. Elke keer dat hij een paar passen doet... trekt hij zijn ene schouder een eentje op. Kijk maar. Ja, daar heb je inderdaad gelijk. In. Maar wat wil je daarmee zeggen... Voordat ik jou leerde kennen, lieveling, en vervolgens het grootste deel van mijn tijd aan jou verknoeide, trokken vader en ik erg veel samen op. Zo bracht ik hem bijvoorbeeld vrij geregelds morgens naar kantoor. Hetgeen een groot geluk voor mij was, want daardoor heb ik jou per slot van rekening leren kennen. Ja, maar luister nou even, liefje. In de loop der tijd kreeg ik het griezelige gevoel dat vader voortdurend bespioneerd en gevolgd werd. En daarom ben ik daar speciaal op gaan letten. Ik bleek gelijk te hebben. En ik weet bijna zeker dat die man daar een van degene was die hem door bespioneerde. Omdat hij af en toe zijn schouder optrekt. Nou ja, als je me niet hoe serieus wilt nemen. Ach, ja, dat wil ik wel. Heb je er toen met je vader over gesproken? Nee. Ik wilde niet dat hij zich misschien overbodige zorg zou maken. En dan daarbij... Er gebeurde nooit iets. Die man was er alleen maar, meer niet. Ja, en nu is hij hier. Ja, dat vind ik juist zo vervelend, Roger. Ja, waarom? Nou, stel nou eens... Dat hij ons nu bespioneert. Ja, waarom in ze staan? Wat heeft hij eraan? Nou, trouwens, daar kunnen we gauw genoeg achterkomen. Hoe? Nou, kijk, we zijn nog steeds niet naar het antiek winkeltje geweest... wat je vader ons heeft aanbevolen. Laten we daar nu meteen heen gaan, hè? Mm -hmm. Wanneer onze bezonbebrilde en schouderophalende vriend... waar ze ook opeens belangstelling voor antiek blijkt te hebben... ben ik bereid te geloven dat je gelijk hebt. Nou, ik zal meteen afrekenen... Die vreemde oude bruggetjes vind ik gewoon het einde, Roger. Jij niet? Ja, maar wat ik nog heerlijker hier vind, is dat er geen auto's zijn. Zie je wel, en ik had gelijk. Daar is die antiquiteit. Zie je wel. Karel Bamberg, nou, heb ik een oriënteringsvermogen of niet? Oeh, wat een absoluut unieke verzameling rommel, hè? Het is niet allemaal rommel, liefje. Je hebt het verstand van Antiek niet. Nou, er staat inderdaad wel mooi glaswerk tussen. Zeg, en dan die twee hartzwangers daar, die dolken. Echt iets voor een griezelverhaal. Tussen twee haakjes... ...heb jij onze leerling Gebochelde nog gezien onderweg? Hm? Roger? Ja, wat is er? Zie je hem hier ergens? Die twee kandelaars. Kandelaars? Die twee zilveren kandelaars. Met het wapen daaronder. Ja, wat is daarmee? Vind je die zo geweldig? Nou, dan zal ik hem nogal lomp en zwaar Die en... kandelaars ken ik, Roger. Die zijn van mijn grootmoeder geweest. Van mijn grootmoeder van moederskant. Ze hadden er vier. Ze stonden in de eetkamer. Twee op de tafel en twee anderen op het buffet. Onzin. Wat voor je je maar. Ik weet het zeker, Roger. Absoluut zeker. Als kind ging ik iedere zondag bij haar lunchen. je was erg aan de familie zilver gehecht. Ik zou wel eens willen weten hoe die kandelaars hier in Venetië terecht zijn gekomen. En wat meneer Bamberger nu voor vraagt. Zullen we ze naar binnen gaan? Ja. Je vader zei dat ik een aandenk aan onze huwelijksreis voor je kopen. Zou jij die kandelaars erg graag willen hebben? Oh, Roger. Dan graag. Nou, vooruit. Naar binnen dan. Buongiorno, senora. Senor. Eh, wij hebben eventueel misschien wel interesse... voor die twee zilveren kandelaars in uw etalage. Kandelaars? Ja. Eh, Zou je ons misschien kunnen vertellen... hoe die in uw bezit gekomen zijn? Ik ben niet die eigenaar, senor. Ik heb niets te maken met die inkoop, alleen met die verkoop. Hm. Uh, hoe heet de eigenaar? Uh, Bamberg? De naam staat op de etalage, Ruud, senor. Juist, ja. Zou u die kandelaars misschien eens uit de etalage willen pakken? Natuurlijk, senor. Uh, uh. Preco, senor. Dank u. Uh, zoals u zelf kunt zien, ze zijn erg oud en erg kostbaar. Weet je het nog steeds zeker, Anne? Absoluut. Dacht je dat ik met het wapen kon vergissen? Nou, Ja, en wil je ze nog steeds hebben? Kunnen wij ons dat permitteren, schat? Ja, dat weet ik nog niet. Uh, wat vraagt u ervoor? 425.000 lira. Roger. 425.000? Nou, dat meent u niet. Ze zijn absoluut antiek en volkomen gaaf. 250 pond is de prijs. Wat belachelijk. Het spijt me, Jan Jammer, schat, maar dat is echt te veel. Nee, wacht even, wacht even. Ja, ik heb niet genoeg geld op zak, maar ik ga nu naar mijn hotel om de checks te halen die ik daar heb liggen. Kunt u die kandelaars zo lang voor ons vasthouden? Naturalmente, senor. Schat, dat is gewoon onverantwoordelijk. Stil nou, liefje. We zijn op onze huwelijksreis. En op een huwelijksreis doet iedere mens wel eens domme, onverantwoordelijke dingen. Hm. Je vader heeft ons een bijzondere uhaalsakcentje meegegeven. Ik heb zo'n gevoel dat het een plezier zou doen als ik je deze kandelaars geef. Toch ja. Tenzij er natuurlijk iets anders is dat je liever zou willen hebben. Ik vind het nog steeds een belachelijke prijs, lieveling. Maar als jij met alle geweld zo extravagant royaal wilt zijn. Dat wil ik ja. Het enige wat ik jammer vind is dat het er maar twee zijn en geen vier. Ik ben nog steeds benieuwd hoe ze hier in Venetië terecht gekomen nou, zijn. Maar misschien is die oude baas wat mededeelzamer wanneer hij ziet dat hij boter bij de vis krijgt. Vooruit, naar binnen. Daar zijn we weer uh, U heeft toch geen bezwaar tegen travelerchecks? Pray, consignor. Uh, wij komen die zilveren kandelaars halen Kandelaars, senor Ja, die twee zilveren kandelaars die wij nog geen half uur geleden hier bekeken hebben Ik zei toen dat mijn vrouw en ik even geld gingen halen in ons hotel Tja, ik weet niet waar je het over heeft, senor nog geen half uur geleden zagen mijn vrouw en ik... twee antieke zilveren kandelaars in uw etalage. Die hebt u er voor ons uitgehaald en ons laten zien. U vroeg er een belachelijke prijs voor, 250 pond. Maar omdat mijn vrouw ze nu eenmaal graag wilde hebben... besloot ik om ze desondanks te kopen. Se, senor, ik, ik heb u nog de senor ooit in mijn leven gezien. Wat? Ja, je... wat, wat vertelt u me nou? Ja, u bent waarschijnlijk in die verkeerde zaak, senor... Kijk u zelf maar, hier in de zaak en in de etalage. Nou... Ik heb geen zilveren kandelaars. Maar wij hebben ze in onze handen gehad. U heeft ze zelf voor ons uit de gehaald. Hm. gehad. Hm. Ah, er zijn een heleboel antiekers in deze staat. Is dit de eerste keer dat u in Venetië bent? Ja, maar daarom weet ik de weg toch wel. Ja, maar kijk u dan toch zelf. Ik heb geen zilveren kandelaars. Nergens. Dat is waar, Roger. Ze staan nergens. Ook niet in de etalage? Dan heeft hij ze ergens opgeborgen. Dit is zeker een truc om die idioot de prijs nog hoger op te drijven. Hè? Ik begrijp u niet, senor. Ik kan alleen maar herhalen dat ik geen idee heb waar u het over heeft. Ik begrijp het ook niet. Maar ik kan u verzekeren dat ik erachter zal komen. Al moet de onderste steen boven, daar kunt u donder op zeggen. Ga mee, aan. Twee Zilveren Kandelaars was de eerste aflevering van Oog om Oog. Een hoorspelserie in zes delen door Val Gilgood. Vertaling Alfred Pleiter. De rolverdeling was als volgt. Simon Hunter, Peter Arians. Maria, zijn vrouw, Eva Jansen. Hilde Grant, Tine Medema. Miss Dean, Joke Hagelen. Roger Gale, Bert Dijkstra. Bill Summers, Jan Borges. En Hunter, Corrie van der Linden. En een antiekair. Jos van Turenhout De regie had Dick van Putten